4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De files op de wegen naar het strand zijn zo goed als opgelost, meldt de ANWB. Alleen op de N201 naar Zandvoort is het nog druk. Vanochtend stonden files op de wegen naar populaire badplaatsen zoals Zandvoort, Bloemendaal en Kijkduin en naar Zeeland. De ANWB verwacht straks tussen 6 en 8 uur weer drukte op de weg als iedereen naar huis gaat. En ook morgen wordt weer drukte verwacht op de wegen naar de kust. Syrische militairen hebben vandaag zeker twee mannen doodgeschoten. Zij protesteerden met een groep in de hoofdstad Damascus tegen het bloedbad van vrijdag. In de stad Hula vielen zeker 92 doden toen het Syrische leger het vuur opende op betogers. De Syrische regering houdt wat ze noemt terroristen verantwoordelijk voor het geweld. De twee mannen werden gedood in een wijk van Damaskus waar duizenden vluchtelingen zitten. Die hebben de laatste maanden Homs verlaten vanwege het gewelddadige optreden van het regime daar.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 Formule 1-coureur Mark Webber heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. De Australiër was in het stratencircuit gestart van pole position. Tweede werd Nico Rosberg en Fernando Alonso eindigde op de derde plaats. Het is de Nederlandse handbalsters niet gelukt om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in het Spaanse Guadalajara won Oranje met 30-21 van Argentinië. Maar dat was niet genoeg. Nederland eindigt op de derde plaats en alleen de nummers 1 en 2 gaan naar Londen.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 Bijna vijf minuten over vier, we beginnen in Amsterdam bij Amsterdam-Hamburg, de EHL-finale, Gerard de Groot. Heb je weer zo'n momentje, Tom, dat het spel stilstaat? 2-2 staat er op het bord. 44 seconden gespeeld. En uh, Valentin Verga zegt tegen aanvoerder Takema: Je moet vragen, want dat was een overtreding. Je moet vragen of dat geen strafcorner is. En daar gaat nu de Video Empire naar kijken. Nou, dat zal alweer heel lang duren. Maar voorlopig is het 2-2. 44 seconden nog te spelen. Als het een strafcorner wordt voor Amsterdam, dan weet je het nooit. Maar anders wordt het hier verlengen. Leiden, Den Bosch, het basketbal, Leon Kersten. Wordt Den Bosch kampioen of komt er een zesde wedstrijd komende donderdag in Den Bosch... in de Best of Seven-serie om het kampioenschap. De stand op dit moment 39 en 34, drie minuten gespeeld na de rust. Net voor de rust sloeg Leiden een gaatje. En nu gaan we zien of Den Bosch mentaal in staat is om het gaatje te dichten. Nog lang dus. Zijsling kwam een breek achter in de tweede set tegen Muller. Mark Brasser. Ja, en die breek staat hier nog altijd achter. Het is 4-2 in het voordeel van Gilles Muller. De Luxemburger mag zelf serveren. Kan er dus 5-2 van gaan maken. Ja, het is een wereld van verschil tussen die eerste en die tweede set. Als je praat over het spel van Gilles Muller. Hij serveert veel beter in deze tweede set. Speelt uh, ja, met minder risico. Uh, gaat de rally meer aan met Zijsling. Speelt ook af en toe aanvallender. We hebben ook serve en vollies spelen in deze tweede set. Zagen we in de eerste set ook niet. Ja, dus krijgt Zijsling het, uh, krijgt een, een moeilijke. Er is natuurlijk nog niks aan de hand. Het is maar één break. En Zeisling, ja, in de wetenschap dat hij de eerste set met 6-2 heeft gewonnen. In de tweede set dus 4-2 in het voordeel van Shiel Müller. Giro, slottijdrit. tijdrit. Wie oh wie, Sebastian Timmerman. Aan de finish is Joane Thomas nog altijd het snelste. Stef Clement, Nederlands kampioen, tijdrijden is binnengekomen. Verliest 1 minuut en 34 seconden ten opzichte van die Joane Thomas. Had Clement toch wel iets sterker verwacht. Onderweg is Marco Pinotti snel, snel vertrokken. In ieder geval bij het eerste tussenpunt 11 kilometer sneller dan Joane Thomas en lang. Langzaam maar zeker zal de nervositeit bij vakanteleid toenemen, want minder dan een half uur. En dan gaat Thomas de Gent, de Belg in de Nederlandse dienst, proberen om op het podium terecht te komen van de Giro. Laten we even terug naar Gerard. De groot zijn ze er al uit, Gerard. Nou, ze zijn nog niet uh, begonnen. Het is geen strafcorner, maar wel een vrije slag voor Amsterdam. En die speelt Takema heel slim. Heel slim. Op een voetje van een van de Duitse verdedigers. En nu kan de scheidsrechter uh, Jameson niet anders. En geeft hij een strafcorner aan Amsterdam. Hebben ze toch die strafcorner te pakken? 28 seconden nog te spelen. Nou, die tijd die tikt natuurlijk allemaal rustig weg. En die strafcorner die moet gewoon genomen worden. En dan kan Amsterdam met alle mannen in de kop van de cirkel gaan staan. Want defensief hoeven ze dan maar niet meer op te letten. Het is alleen... Deze corner en als hij erin gaat, dan wint Amsterdam de Euro Hockey League. Dan heeft Amsterdam de Europa Cup te pakken. Nog negen seconden op het bord, maar ik zei het al, dat is niet van belang. Alleen van belang is die strafcorner. Alleen van belang is natuurlijk of taken, taken maar zich kan beheersen of die. ...de druk aan kan. En ik denk als hij hem erin schiet... ...dat hij dan ook in de Olympische ploeg... ...voor de Olympische Spelen van Paul van As zit. Want dan kan hij met druk omgaan. Dan kan hij strafkornig benutten op belangrijke momenten. En dit is een heel, heel belangrijk moment. 2-2 is de stand. De officieel spuit, dat is voorbij. Daar komt Takema, daar komt Takema. Die gaat er niet in. De doelman van de Duitsers. Nicolas Jacobi tikt de bal uit de hoek. laag uit de hoek. En dat betekent dat we hier gaan verlengen met een zilver goal. Dat is zo dat er in ieder geval vijf minuten wordt verlengd. Of er dan gescoord wordt is niet van belang. Maar na die vijf minuten telt de score die dan op het bord staat. En als je niet scoort in die eerste verlenging, dan is er ook altijd nog een tweede verlenging die dan ook uitgespeeld moet worden. We gaan vijf minuten rusten, 2-2 is de stand en dan gaan we verder bij Amsterdam tegen Hamburg. Met That Was Yesterday, Zeisling, Müller, Mark Brasser. Ja, Igor Seisling leeft nog in de tweede set. En daar zag het, zag het eventjes niet naar uit. Het was 5-2 in het voordeel van Gilles Muller. Seislingse serveren moest een service game dus houden om in, om in de tweede set te blijven. Hij kreeg twee breakpoints tegen, maar die overleeft hij gelukkig allebei. En dus komt hij terug tot 5-3. Het is wel Gilles Muller die mag gaan serveren. Muller die nog altijd dus die, die breakvoorsprong heeft ten opzichte van Seisling. Ja, het is, ik zei het eerder al, een wereld van verschil. Muller in de tweede set, Muller in de eerste set. De foutenlast van de Luxemburger is omlaag gegaan. Ze Servicepercentage is omhoog gegaan. Ja, daar heeft Sijsling toch, uh, toch problemen mee. Uh, hij moet nu de service gaan breken. Sijsling van uh, Sjil Müller. Uh, Müller serveert uh, voor de winst in deze tweede set. Om uh, de, de, de wedstrijd in evenwicht te brengen. Om er 1-1 van te maken. Ja, en In de vorige servicegames van, uh, van Sjil Müller in deze tweede set. Zag het er goed uit bij de Luxemburger. Het eerste punt in deze game. En dat is wel belangrijk. Dat gaat naar uh, Igor Sijsling. Hij heeft er natuurlijk nog drie nodig. Om deze, om deze game naar zich toe te trekken. En die breakachterstand ongedaan te maken. Om terug te komen tot 5-4. Goed, zover is het nog niet. Zeisling zit aardig in de partij. Jammer van die ene breken in deze tweede set. Won de eerste set met 6-2. Staat nu 5-3 achter in de tweede set tegen Sjil Müller. Die serveert voor de winst in de tweede set. Amsterdam-Hamburg verlengen in de Euro-Hockey League finale. Gerard. 20 seconden gespeeld. Strafcorner Hamburg. komt hij En de stop is van Klaas Vering. Ja, uit hockeyervaring, Tom, weten we kunnen we durven eigenlijk wel te zeggen wie deze finale gaat winnen. Maar het leek er al op in die eerste twintig seconden. Want die Duitsers die zijn zo, zo slim, zo geniepig vaak. Die laten de hele wedstrijd Amsterdam komen. Amsterdam heeft dat ook gedaan. Heeft kansen gekregen. Heeft aanvallend gespeeld. Is leeg gespeeld. Na deze wedstrijd. Na een lang seizoen. Na een lange play-off. En die Duitsers die voelen hun kans nu. Die kwamen kort voor het einde op 2-2. En nu in de verlenging zijn ze op jacht. En gaan ze naar de tweede strafcorner. Die ze krijgen. En nu wil Fuchs, eh, Florian Fuchs een van hun steraanvallers. Die wil eigenlijk meer hebben. Die wil een strafbal hebben. Maar die krijgt hij natuurlijk niet. Nee, de scheidsrechter geeft dat niet. Maar het is wel een strafcorner. Het getoeter is op de achtergrond uit Hamburg. Ja, daar hebben ze grote schepen in de haven liggen. Die hebben al die toeters meegenomen. En ze maken een oorverdovend lawaai hier in het Wagenerstadion. En weten dat uh, Hamburg nu weer opnieuw een kans krijgt. En gespeeld inmiddels anderhalve minuut in die verlenging. Met een silver goal. Dus Mochten de hamburgers scoren, dan wordt er in ieder geval nog vijf minuten uitgespeeld. De eerste helft van de verlenging wordt dan in ieder geval gespeeld. En Klaas Vering, hij stopte de strafcorner Een minuutje geleden schitterend. Eens kijken of hij het nu ook kan. Of hij het nu ook kan bij de strafcorner. Van zal het weer worden. Breitenscheid. We gaan eens afwachten. We gaan eens afwachten. Komt die bal eraan. Komt hij eraan, wordt hij gestopt. Komt hij ingeschoten. En weer is het Vering. Die hem eruit de. Uitstekende redding weer van Klaas Vering. En dat betekent dat het hier gewoon 2-2 blijft. Nog twee minuten in de eerste vijf minuten van de verlenging. Gaan we naar het basketbal. Leon Kester, Leiden, Den Bosch ook spannend. Ja, dan blijft het eigenlijk de hele wedstrijd. Nu 43-40. En voor Den Bosch mag Tai Wesley de center naar de vrije worplijn. Leiden had wel een gaatje van zeven punten. En speelde net voor de rust ook goed basketbal. Sloeg dat gaatje verdiend. Ten opzichte van Den Bosch dat wat domme dingen deed. Maar ja, na de rust... Blijft het gelijkwaardig, de, de wedstrijd. Alleen heeft Leiden die, die marge dan, die ze goed consolideert. Dus scoren uitwisselen. Alleen de laatste, nou, anderhalve minuut, scoort hem Bosch een paar keer op rij. Is die verdediging dicht, dan kan het zomaar weer uh, bij elkaar in de buurt komen. Mits Thaï Wesley zijn vrije worpen maakt. En het gejuich uh, hier uh, gaat omhoog in de 5-meihal van nou, pak een beet 1500 man omdat hij mist. Blijft het dus 43-40. Het is een beetje een zenuwenpartij. Goed basketbal uh, is zeldzaam. En iedereen weet wat de belangen zijn. En Ty Wesley zeker ook. Hij mist ook zijn tweede worp. En dat is uh, toch niet uh, echt om over naar huis te schrijven. Blijft het 43-40. Door 3 minuten 30 te spelen in het derde kwart. Intussen zijn de scheidsrechters wel flink gaan fluiten. De eerste helft uh, hadden allebei de ploegen acht persoonlijke fouten. Nou, uh, in het derde kwart is er flink wat bovenop gekomen. En dat kan nog een gevolg gaan hebben voor het uh, eind van deze wedstrijd. Nu Terry Sass met een driepunter. Die, nou, die raakt alleen het bord. En dan wordt er een fout gefloten tegen... Rogier Jansen voor den Bos in de rebound door de scheidsrechter. Hij stond erbij, dus hij zal het goed gezien hebben. Ja, het, het hangt er nu een beetje om. Den Bos komt terug in de wedstrijd. Leiden heeft wel het initiatief, speelt ook niet slecht. Maar de marge wordt niet verder uitgebouwd. Nog 3 minuten en 12 seconden, derde kwart te spelen. Stand 43-40, Leiden den Bos. Gerard de Groot is de eerste verlenging al beëindigd. Nee, nog 20 seconden te spelen. En als je zo naar Amsterdam kijkt, alhoewel nu Bussant de cirkel ingaat. En de Amsterdamse aanval leidt, maar dat levert niets op. Als je zo naar Amsterdam kijkt, dan zou je bijna zeggen... nou jongens, speel het maar uit tot de shoot -outs. Speel het maar uit tegenover die veel fittere Duitsers... die op dit moment een eens gas kunnen geven. En Amsterdam in de verdrukking drukken. Vijf minuten gespeeld, nog vijf minuten verlengen. En dan shoot -outs. Het is voorlopig 2-2. Zijsling overleefde twee setpoints van Müller-Mark Brasser. Ja, en hij breekt uh, vervolgens terug, Tom. Het is dus uh, 5-4. En Igor Sijsling mag zometeen uh, gaan serveren. hele slechte game van Sjil uh, Muller. Die dus uh, serveren voor de winst in de tweede set. En ik, als ik heel even snel terugreken... heeft Sjil Muller volgens mij in deze service game niet één eerste service ingeslagen. Moest dus steeds gebruik maken van die tweede service. Kwam 30-0 achter. Kwam daarna nog wel terug tot 30 gelijk. Speelde twee goede punten. Hij miste op 30 gelijk En een, een makkelijke back volley Die doe je niet zomaar buiten de lijn. Het werd breakpoint voor uh, Ja, Vervolgens speelt Siel uh, Muller een heel goed punt, bouwt het heel goed op, staat bijna met zijn racket en houdt door het net, bijna boven het net. En weer mist hij een back-end volley. Dat is in het voordeel van Igor Sijsling, die dus ja, misschien wel dacht dat hij de tweede set al uh, verloren had. Twee breakpoints uh, tegenkreeg inderdaad. Wat je zei, bij een stand van 5-2. Bij een stand van 5-3 zag je dat Jules Muller ging serveren... Voor, uh, voor de set. Maar het is, uh, het is gewoon 5-4... omdat Igor Sijsling heeft uh, teruggebroken. De Nederlander leeft dus nog in deze tweede set. Moet hij er zometeen wel 5-5 van gaan maken. Hij won de eerste set, overtuigend, met 6-2. Sebastian Timmerman met de oplopende spanning... En temperatuur in Milaan. En een nieuwe snelste tijd voor een uh, Italiaan. Marco Pinotti, de viervoudig oud-Italiaans kampioen tijdrijder. Dijdt 39 seconden maar liefst onder de tijd uh, van Joane Thomas. En dat verbaast mij toch wel behoorlijk. Hij rijdt een tijd van uh, uh, dus 33 minuten en 6 seconden. Gemiddelde snelheid 51 kilometer en 100 meter op dat uh, zo nu een dan gevaarlijke parcours in Milaan. Daar weet Damiano Caruso alles van. Want de Italiaanse hoop en knecht. Trouwens van Ivan Basso ging onderuit op een rotonde. Maar die Pinotti die rijdt dus, heeft dus heel erg snel gereden. Afgelopen twee jaar wist de Italiaan niet te winnen. Maar misschien is deze snelle tijd wel genoeg voor de dagzegen. In de tijdrit de laatste etappe van de Giro in Milaan. moet wel zeggen. Dat is er nu en dan een beetje geholpen werd. Zo leek het althans door de motor van een van de Italiaanse politieagenten die hem begeleiden. Want die reden toch wel heel erg dicht voor zo nu en dan. We bereiken trouwens ook berichten dat Joaquin Rodriguez, de man... De leider natuurlijk in het algemeen klassement. Bij de verkenning uh, ook onderuit is gegaan. In ieder geval zijn elleboog behoorlijk heeft geschaafd. In aanraking is gekomen met uh, de dranghekken. En dat zou een uh, slechte generale zijn voor Joaquin Rodriguez. Die straks om 10 minuten over half 5 als laatste gaat vertrekken. En dan een voorsprong heeft van 31 seconden. Die voorsprong gaat verdedigen. Ten opzichte van rijder Hesjedals. Carponi en de Gent gaan strijden dan om, pla om de plaats 3. Dat is de algemene verwachting. En ik ben benieuwd of er nog iemand in de buurt gaat van die hele snelle tijd van de Italiaan Marco Pinotti. 33 minuten en 6 seconden over 28 kilometer. De snelste tijd. Sijsling ging serveren om in de set te blijven tegen müller was wasser Ja, en wat uh, Sjil Müller in die vorige game niet kon... dat kan uh, Igor Sijsling. in zijn service game wel. Hij slaat gewoon die eerste service in. Ja, dat is toch wel uh, belangrijk. We zeggen wel eens, het is gravel, het is allemaal wat trager. Maar het is, het is warm in Parijs, het is uh, dik in de, in de 20 graden. Dat maakt de baan sneller. En dan is de service toch wel een heel erg belangrijk wapen. Ja, en we zien gewoon dat als Igor Sijsling die eerste service gewoon in slaat... en daarmee meteen goed in de rally komt... Ja, dat hij dat niet te minder is uh, van Müller. Wint dan ook heel overtuigd zijn eigen service game. En dus is het 5-5. En is deze tweede set nog altijd uh, niet beslist. Sjoe Muller die uh, gaat weer serveren. Die zal het beter moeten doen dan, dan, uh, dan in zijn vorige service game. Nou, hij heeft eerste, zijn eerste service inmiddels ingeslagen. Zijn bezig nu aan een, aan een rally. Het punt gaat naar Sjoe uh, Muller. Bij die stand van 5-5 in de tweede set. Nog niks aan de hand voor Igor Seisling Won dus de eerste set met 6-2. 5-5 dus in de tweede. Ja, dan hopen dat hij deze tweede set kan winnen. Want dan denk ik dat hij die Muller toch wel mentaal breekt, Muller die breakpoints, setpoints heeft gehad in deze, in deze set. Het allemaal niet wisten benutten. En daardoor is uh, Igor Seisling nog in de partij. 5-5 dus in de tweede set. 6-2 de eerste set voor Seisling. Verlengen in Amsterdam. Op weg naar de shoot Gerard? Nou, dat is voor Amsterdam te hopen in ieder geval. Want het is op dit moment vrouwen en kinderen eerst achterin bij Amsterdam. De Duitsers van Hamburg die vallen sterk aan. Maar nu misschien Amsterdam. Via Billy Bakker. Maar hij kan niet aan de bal komen op de paas van Floris Evers. Die licht geblesseerd is geraakt. In een actie een uh, minuutje of zo geleden. En nu ook naar de kant gaat uh, Floris Evers. Hij is zeker een man die straks bij de shootouts nodig is. Met misschien nu een mogelijkheid. Via Billy Bakker die de bal verspeelt. En nu komt Hamburg. Maar Amsterdam heeft het wel begrepen. hoor. Er hangen zes man, zeven man achterin. Die het gelijkspel 2-2 wat er nu op het bord staat in ieder geval willen vasthouden. Nog drie minuten, een kleine drie minuten. En dan krijgen we shootouts. Het is hier in het Wageningenstadion 2-2. Maar ik moet zeggen, Hamburg is degene die de overwinning al in de gewone speeltijd, althans in de verlenging, met een gewoon spel. Proeft. Hamburg is op jacht naar de 3-2. Op jacht wellicht naar weer een strafcorner. Ze hebben er al twee gehad in de verlenging. Twee keer een stop van Vering. Ze willen een derde hebben. Maar op dit moment is dat nog niet zover. Amsterdam zit achterin goed dicht. En doet het nu aanvallend via Verga. Valentijn Verga krijgt een overtreding mee. Twee man nu met hem mee. Met Verga wacht hij tot daar rechts van hem. Klaas Vermeulen het is Klaas Vermeulen op rechts aan de zijlijn. Terug naar Verga. Te kort gespeeld. Een te korte combinatie. Blijft het hier. 2,5 minuut. Twee minuten ruimte spelen. 2-2. Leon Kersten proeft Den Bos ook al de landstitel. Uh, ik weet niet of dat uh, vandaag gaat lukken. Het kan. Uh, in ieder geval uh, komt Den Bos wel een stuk beter in de wedstrijd... dan uh, nou, eigenlijk het voorgaande gedeelte tot nu toe. We hebben nog 1 minuut 20 in het derde kwart. 45-44. Stefan Wessels aan de bal... En dat betekent dat Den Bos op voorsprong kan komen. 28, 29 was de laatste keer. van Turner omhoog. Maar Wessels heeft een rebound. En Wessels gooit hem erin En dan staat Den Bos op voor. 45, 46. En ik vind die Stefan Wessels... Ja, die is echt een Nederlandse international dit seizoen... Uh, die zich dit seizoen ontzettend ontwikkeld heeft. Een goede wedstrijd staat te spelen. Ook maar twee persoonlijke fouten heeft. Veel speeltijd kan maken. En dat is belangrijk voor Den Bos. Nog 50 seconden in het derde kwart. Kijken, Leiden speelt natuurlijk niet slecht. Boxley draait om zijn as. Komt hij Wessels tegen... Ja, en dan wordt er wordt een fout gemaakt door Wessels. En Boxley gooit er maar in. Het, het is zo'n wedstrijd dat het denk ik pas heel laat in het vierde kwart beslist gaat worden. Omdat beide teams niet echt voor elkaar onderdoen. Verdedig het niet en aanval het niet. En uh, nu weer dus die score van Seamus Boxley. Die uh, 15 punten heeft. Plus 2 is 17. En daarmee topscorer van de wedstrijd. We naderen het einde van het derde kwart. Leiden staat weer voor. 47-46. En we naderen het einde van de tweede verlenging bij Gerard de Groot. 50 seconden nog te spelen, 2-2 is de stand. Heeft er nog iemand lef van deze ploegen om in die 50 seconden het risico te nemen? Om aanval te zoeken, om een combinatie te zoeken, om op jacht te gaan wellicht naar een strafcorner. Een strafcorner die de Duitsers al twee hebben gekregen in de verlenging. Maar niet hebben kunnen scoren dankzij doelman Vering van Amsterdam. Floris Evers nog steeds aan de kant na die lichte blessure die hij heeft opgelopen. Kant van de Honelt, de coach van Amsterdam, spaart hem natuurlijk. Want hij heeft hem nodig bij de shoot-out. En er is een kant voor de Duitsers en daar ligt Vering ervoor. En er zitten drie, vier man er bovenop. Klaas Vering. Vering die daar eindelijk voor de bal duikt, terwijl Fuchs en Kom in de, in de doelmond liggen, blijft Vering overend. Hij ligt, maar hij blijft toch overend, want hij houdt de bal van de doellijn af. Nog 10 seconden, de Duitsers in balbezit, op rechts, op jacht zeggen dat ze nu de cirkel in moeten, om te kijken of er wellicht een corner kan komen, die komt er niet. De tijd tikt weg en het wordt een shootout. Amsterdam tegen Hamburg, 2-2, Van der Hoonert kan zijn lijstje maken. Ik kan er één invullen, Floris Evers. De andere, ik weet het niet. Je zoekt naar de mensen die in vorm zijn tijdens de wedstrijd. Valentijn Verga, hij is een man die uh, goed aan de bal is. Hij zal er misschien ook wel bij komen. Maar het blijft allemaal gissen. De enige man die het weet is uh, Taco van der Hoonhoek. Hij vraagt nu aan een aantal spelers, kan jij hem nemen, wil jij hem nemen? En het lijstje, we gaan het zo even zien. Er gaan shoot-outs komen, die moeten beslissen wie hier de Euro Hockey League, wie de Europa Club voor clubteams gaat winnen. Het is 2-2 na twee keer 35 minuten. En na twee keer vijf minuten verlenging. Zij slingt tegen Muller. Wordt het 6-6 of 5-7? Ja, dat is de vraag, uh, Tom. Het is 6-5 voor Muller. 30 gelijk... in de servicegame van uh, Igor Seisling, die het eerste punt in deze game verloor. Vervolgens eigenlijk al op 0-30 had moeten komen. Sjil Muller een opgelegde kans om een pazing te slaan. Nou, hij sloeg de pasing ook wel, maar hij legde de bal buiten de lijnen. En in plaats van 0-30 werd, uh, werd het 15 gelijk. Inmiddels dus op, uh, op 30 gelijk. Het ja, is uh, toch een, een spannende fase zo aan het einde van die, uh, van die tweede set. Want kan Igor Seisling er een, een tiebreak uitslepen? Kan hij uh, ja, de druk op Muller toch opvoeren door misschien wel die tweede set te winnen... Terwijl Giel Müller nu een geweldig punt maakt met zijn, met zijn voorend. Ja, als hij die voorrend raakt... Het is een leftie en die zijn een linkshandige speler. Die zijn wat grillig. Soms, zoals net eerder in die game wat ik net beschreef... dan mist hij een hele makkelijke voorrentpasing. Ja, en nu slaat hij weer vanuit het achterveld... zo'n nou, halve meter achter de baseline... slaat hij weer een enorme winnaar met zijn voorrend. Dat zit een beetje opgesloten in zijn spel. En daardoor staat hij weer op setpoint. Goede eerste service van Igor Seisling. En de bal komt niet terug. Geen goede return van, van Giel Müller. Het is dus 40 gelijk. Opnieuw een setpoint overleefd. Nummertje 3 al door Igor Sijsling. Je vraagt je wel af uh, hoe lang gaat dit goed? 40 gelijk, dus hij probeert er een tiebreak uit te slepen. De, de, de Nederlander uh, ja, wankelt een beetje in, in, in deze game. Heeft het lastig, maar profiteert af en toe wel goed van, van die grillige foutjes die Thiel uh, die, uh, Muller maakt. Nu ook een, een slordige fout van Sijsling. Van Misschien zijn het de spanningen aan het einde van die tweede set. Makkelijke voorrend. Tenminste, niet een, een heel moeilijke voorrend voor Igor Sijsling. Maar de bal uh, dik achter de lijn. Iets wat uh, geforceerd. Misschien wil Wilde hij wilde niet te snel scoren en daardoor opnieuw het, uh, het breakpoint, dus het setpoint voor Giel uh, Müller. Het uh, vierde uh, setpoint inmiddels voor de Luxemburger voor een 1-1 stand is sets. Dus mist zijn eerste service, Igor Seizling, Komt die tweede service, die moet er natuurlijk in. Duidelijk, ze dus gaan de rally aan. De back-end rally uh, van Seizling, Dan is zo'n enorme uithaal met de voorend van Giel uh, Müller die inkomt. En nu zijn back-end volley, wat hij eerder in de partij op belangrijke momenten naliet, doet hij nu wel. Hij maakt zijn back-end volley, Giel Müller, aan het net. Goed gespeeld van de Luxemburger, goed ingekomen, goed de druk bij Igor. Sijsling gelegd. En zo gaat de tweede set met 7-5 naar uh, Sjiel Muller. Niks aan de hand uh, voor Igor Sijsling. Hij won de eerste set. Het is dus 1-1 sets. Partij uh, helemaal open. Het is een mooie partij. Boeiende partij. Spannend ook. Bij vlagen heel goed. Zowel van Muller als van Igor Sijsling. Af en toe ook wat, wat, wat, wat veel foutjes. Maar goed, uh, de omstandigheden zijn ernaar. De baan is snel. Het is warm. Het is misschien voor beide spelers ook even wennen. Zo'n eerste ronde op uh, Roland Garros. Hoewel Igor Sijsling natuurlijk uit het kwalificatietoernooi komt en al wat wedstrijden in de benen heeft. Maar goed, 1-1 sets. Niks aan de hand voor Igor Sijsling. Zit goed in de wedstrijd. En uh, hopen dat hij uh, de derde set naar zich toe kan trekken. 6-2 is de set voor Seisling. 7-5 tweede set voor Muller. We maken ons op voor set 3. Wij maken ons op voor uh, Hengelo, de FBK Games. En je uh, al een mooi muziekje op de achtergrond. Maar En die kan we willen eerst eens even van jou horen hoe de 1500 meter gaat. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Met uh, een Nederlandse dame, Suzanne Kuiken. Uh, heeft pas al een wedstrijd gelopen, maar dat ging niet echt super. Wil de EK-limiet in ieder geval voor, Hengelo, of voor Helsinki halen? Hier in Hengelo moet ze 4 minuten, 8 seconden, 76 of sneller lopen. En de Olympische limiet is 4.04.80. Dat is heel snel als je nagaat dat het Nederlands record nog altijd op naam van Ellie van Hul staat. Jawel, Ellie van Huls. Ja. Oh, ja, ja. ja, Ja, 1987, ja. vorige eeuw. 4.03.63, dus dan moet ze hard gaan lopen. Het is een beetje warm hier in Hengelo. Dat is natuurlijk het, uh, het grootste probleem voor de atleten op de midden- en lange afstand. Straks krijgen we als hoogtepunt van de middag, moet dat dan worden... de good old Haile Salasi, die de 10 kilometer gaat lopen. En we krijgen ook nog Churendi Martina. En hier is het uh, publiek al uit het dak gegaan voor Daphne Schippers en Nadine Broers. En daar gaan we straks van Floris van Hoorn uh, alles van horen. Want die hebben de limiet voor Londen gehaald op de Meerkamp in Gutsis. Maar nu dus uh, afwachten wat er gebeurt met Suzanne Kuiken. Ze moet dus uh, ruim vier minuten gaan lopen. De start is aan Staande. Maar in deze hitte uh, vrees ik dat voor uh, Suzanne Kuiken deze limiet van 4.08.76 voor Helsinki niet gehaald gaat worden. Maar je weet het maar nooit. De 110 meter hoorde is afgelopen. 13,31 voor de winnaar Ronnie Ash uit de Verenigde Staten. De start is geweest van de 1500 meter. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half vijf. Hier zijn de hoofdpunten met Jeroen Tjep gemaakt. In de peiling van Maurice de Hond is de PVV deze week boven de VVD uitgekomen. De VVD zakt sinds de val van het kabinet steeds verder weg. De partij staat bij de Hond nu op 24 zetels: 1 minder dan vorige week en 9 minder dan kort voor de val van het kabinet. De PVV is deze week opgeklommen van 23 naar 25. De VVD in de Amsterdamse gemeenteraad heeft kritiek op het politieoptreden tijdens een demonstratie van Sharia voor Holland vrijdag op de Dam in Amsterdam. De VVD is verbaasd dat leden van Sharia voor Holland niet zijn aangehouden. Op beelden van AT5 is te zien hoe de voorman een doodsbedreiging aan het adres van Geert Wilders uit. President Obama werkt aan een vredesplan voor Syrië... waar president Assad vrijwillig opstapt en de macht overdraagt aan iemand uit zijn regering. Die moet dan verkiezingen voorbereiden, staat in de New York Times. En in Bosnië is een echtpaar opgepakt dat jarenlang een Duits meisje als slaaf hield...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 En dan nu het weer met makkenvol. Ja, we hebben prachtig zonnig weer gehad. Opnieuw temperaturen boven de 25 graden op veel plaatsen. Alleen op de wadden 20 graden. Heel lokaal een buitje, maar dat was echt heel lokaal. Verder was er niets aan de hand. En eigenlijk is dat morgen en dinsdag ook nog wel het geval. Hoewel morgen de buienkans iets groter is in het zuidoosten van het land. En dinsdag de temperatuur naar beneden gaat. Want morgen wordt het nog 23 graden. Dinsdag gemiddeld zo'n 17. En dat is ook een beetje de voorbode voor de dagen daarna. Want dan hebben we tamelijk fris weer. gaat graad of 15 slechts later in de week... En de kans op neerslag neemt geleidelijk ook iets toe. Sportradio, NOS. Oké, Radio langs de Leon Kersten, Leiden, Den Bos. Wie o oh wie. We naderen het kookpunt van deze wedstrijd. Misschien wel de ontknoping van de competitie. Anderhalf minuut gespeeld in het vierde kwart. Leiden op voorsprong. 50-48. Maar de wedstrijd ligt constant stil omdat er overleg wordt. Omdat er spelers op de grond liggen. Het is een gevecht. Een heerlijk gevecht om naar te kijken. Goed is het niet. Spannend zeker. 50-48 in het voordeel van Leiden. Amsterdam-Hamburg. Shootout. Gerard de Groot. De strafballen, of althans dat heette dan vroeger strafballen. De shootouts zijn begonnen vanaf de 23-meterlijn op een doelman. En dan heb je acht seconden om te scoren. Moritz Fürsten van uh, Hamburg miste. Jan-Willem Busant schoot de eerste raak. Amsterdam leidt dus met 1-0. Nu Oliver Kom. Oliver Kom tegenover uh, Klaas Vering. Vijf man moeten die shootouts gaan nemen. En Oliver Kom is de tweede voor Hamburg. En daar staat uh, Vering op de lijn. Hij moet op de lijn blijven totdat uh, Kom met de bal over de 23-meterlijn lijn Dan komt... Uh, Veering het doel uit komt hij gaat proberen om hem heen te komen maar hij moet het scoren binnen 8 seconden en doet dat ook. Het is 1-1. Kom scoort en voor Amsterdam is het nu Valentijn Verga die de tweede shootout gaat nemen. Valentijn Verga Amsterdam schoot de eerste raak via Jan Willem Buissant. Kom, schoot ook raak voor Hamburg, vuurste miste. Verga moet nu op 2-1 komen voor Amsterdam. Vijf man moeten het doen voor Amsterdam. 2-2 was het na 2 keer 35 minuten en 10 minuten verlenging. Daar komt Verga, daar komt Verga. Gaat hij doen, hij houdt de bal lang bij zich, veel te lang bij zich. En de doelman van Hamburg... Jacobi tikt hem simpel voor de stek van Verga weg. En dat uh, houdt in dat het nu 2-2 is. Na 1-1 is moet ik zeggen in doelpunten. Na twee strafballen, na twee shootouts ieder. En dat komt voor de Duitsers naar voren. Alexander Perdoni, als ik het goed gezien heb. Die gaat tegenover uh, vering staan en uh, de doelman van Hamburg krijgt nog een klopje op de schouder, Nicolas Jacobi. Hij heeft de zaak uh, bij die strafbal uh, straf, uh, van uh, Verga, de shootout uh, van Verga, heeft hij het uh, zaakje gered voor Hamburg. Het is 1-1 en... Uh, Perdoni, Alexander gaat nu op weg naar Vering. Wacht op het fluitsignaal. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Perdoni. Vering komt er nu uit. Perdoni scoort niet en hij heeft nog een kans. Want er is nog geen acht seconden voorbij. Maar ook zijn tweede schot gaat naast het doel. Het gejuich op de tribune is van het thuispubliek natuurlijk. Perdoni mist de. Shoot-out tegenover Klaas Vering. Vering doet dat slim. Rent snel zijn doel uit en stopt dan ineens. Blijft dan staan en dan probeer je daarmee de aanvaller een beetje in verwarring te brengen. Robert Tigges uh, nu voor uh, Amsterdam. Op de 23 meterlijn, Robert Tiggers, tegenover doelman Jacobi. Wachten weer op dat fluitsignaal. Ik vind het wel een aardige oplossing eigenlijk. Misschien wel leuker dan strafballen. Er is een beetje hockey, een beetje techniek komt erbij van de aanvaller. En een beetje goed keeperswerk van de keeper natuurlijk. Wachten op het fluitsignaal, daar komt hij. Daar komt Tiggers. daar komt Tigges, die neemt hem in één keer. En die scoort niet. Ook Tiggers mist, zodat het 1-1 blijft na drie shootouts. En dan is het nu gaan we kijken. Wie gaat het doen voor Hamburg? Voor Hamburg is het Matthias Müller. Matthias Müller tegenover Klaas Vering. Doelman van Amsterdam. In het knalrood... Uh, ...staat Vering daar natuurlijk een soort uh, aantrekkingskracht heeft dat voor de aanvallers om daar tegenaan te schieten. Vering moet nu uh, van schijtseller Jameson op de doellijn gaan staan. Gaat het fluitsignaal komen en komt Müller. Müller uh, wacht, wacht op het fluitsignaal. Uh, Jameson is nog niet tevreden met de positie van Vering. Fluit nu wel en dan komt Müller. Müller tegenover Vering. Die dreigt en die maakt een schijn. Draait om de bal heen en dan gaat Vering ertussen. Nee, die komt er niet tussen. Müller scoort. En dat betekent dat... Hamburg leidt inmiddels met 2-1, maar de gelijkmakende shootout is voor Floris Evers. Floris Evers opgelapt na een lichte blessure die die vijf minuten voor het einde opliep. Hij is er weer helemaal fit bij en Van der Honert heeft niet te vergeefs gevraagd aan hem of hij een strafbal, een shootout wil nemen. En eh, nerveus eh, schopt hij wat met eh, de geblesseerde knie, Floris Evers, tegenover Doeman Jacobi van Hamburg. Wachtend, weer op dat fluitsignaal. Dat is het moment dat het stadion stil is. Dat het stadion stil is en nu de hamburgers proberen te fluiten. Daar komt Evers. Evers gaat hier om Jacobi heen. Gaat er heel te dichtbij. Veel dichtbij. En Jacobi redt deze van Floris Evers. Evers mist. En nu, nu is de laatste van eh, Hamburg voor Mielkauw. Mielkouw die ook in de wedstrijd scoorde. En als deze raak gaat, dan is het gebeurd met de kansen van Amsterdam. Want dan wordt het 3-1 voor Hamburg. Milkau is de laatste man voor Hamburg om de shootout te nemen. De vijfde mogelijkheid. Vuursten miste voor Hamburg. Kom schoot raak. Perdoni miste voor Hamburg. Muller schoot raak. Ja, en als dat een reeks is, dan zou het nu. Mielkauw moet missen. Maar het is een handige jongen. Het is een geroutineerde jongen. Vering wordt weer op de lijn gezet door scheidsrechter Jameson. Geconcentreerd kijkt hij naar Mielkauw. Mielkauw komt. Wacht, wacht op het fluitsignaal. Het stadion is dan weer stil. Want dat is het moment dat het gaat gebeuren. Dan moet het fluitsignaal komen. Hij wacht heel lang, Daar komt hij. Daar komt Mielkauw, de beslissende. Als hij erin gaat, dan is Hamburg Europees kampioen. Dan is Hamburg Europees kampioen. En hij mist hem. Hij mist hem. Klaas Vering, stop. Deze mogelijkheid van uh, Mielkau en dat betekent dat het 2-1 blijft in het voordeel van Hamburg. Hamburg dat nu de strafbal, de shootout van uh, Billy Bakker tegen zich krijgt. Mielkau wordt getroost door zijn teamgenoten. Ja, er kan nog niet zoveel gebeuren met Hamburg. Het ergste is dat we extra een verlenging gaan krijgen van de shoot-outsballen uh, en dat er dan uh, om en om sudden des wordt, uh, wordt gespeeld. Billy Bakker die uh, wacht op de bal. Er is nog geen bal, daar wordt de bal gerold naar het uh, punt op de 23 meter lijn. En doelman uh, Nicolasia ja, Corby staat op de lijn. Staat te wachten tot Billy Bakker uh, er uh, aankomt. Tot Billy Bakker tegenover hem komt. En het is een must score voor Bakker. Hij moet erin, wil Amsterdam nog in leven blijven. Mist Bakker, dan is Hamburg voor de derde keer. In uh, vijf jaar Europees kampioen van de Euro Hockey League. Het is begonnen. Daar komt uh, Billy Bakker. Billy Bakker tegenover Nee, nou Ja, lukt het niet? Dat lukt het niet. Het is voorbij. Hamburg gaat het winnen. Bakker doet het heel erg dom. Ze lopen allemaal te dicht naar die doelman toe. Die kan er tussen komen. En Hamburg wint de Euro Hockey League. Disaster, teleurstelling, tranen bijna zou je zeggen bij Amsterdam. Landskampioen geworden dit jaar, maar het kunstje werd niet herhaald. De Europese titel, de Euro Hockey League, is voor Hamburg. Andy houdt kamp dan bij een Hengelo. Kijk naar de 1500 meter, Andy. Ja, weinig uh, sfeer in het stadion. Dat is jammer, weinig mensen. Uh, en ook Suzanne Kuiken kon er niet voor zorgen dat de mensen op de banken kwamen. Want zij werd slechts 14e op de 1500 meter in 4'12.40. Nog even terughalend, die limiet 4'08.76 om naar Euro Europese kampioenschappen te mogen. Uh, 4'12.40 is dus uh, veel te langzaam. Het is ook warm. Breek bleek ook uit de winnende tijd van Hannah England, de Engelse. Zij liep 4'0.4.0.5. Uh, zo dadelijk over een aantal minuten, een minuut of vijf, zes... gaan we de 800 meter bij de mannen krijgen. En dan ben ik benieuwd hoe Robert Lathouwers... een groot talent al jaren, maar vaak geplaagd door blessures... hoe die dat gaat doen op de 800 meter dus bij de mannen. Gaan we weer naar het basketbal. Want daar zijn we langzamerhand richting de eindfase aan het gaan, Leo Kester. Uh, dat zijn we zeker. Nog 5 minuten en 21 seconden spelen. In kwart vier stand 54-48. En Leiden ruikt terecht bloed. Wat het raar is... Uh, Leiden speelt natuurlijk een goede partij, maar Den Bos heeft in het vierde kwart nog niet gescoord. Het is uh, 6-0 in het vierde kwart. Heel weinig scoren. Het is een hele verdedigende wedstrijd. Uh, zo verdedigend dat Den Bos dus helemaal niet aan scoren toekomt. Ja, en als je die scoort kan je ook niet winnen. Nu Leiden, bal voor Kennedy, mis. En de scheidsrechter constateert een fout voor het speler van Den Bos. De uh, scheidsrechter ook zegt dat er wat geduwd is onder de ring. Uh, uiteindelijk kan je natuurlijk leuk verdedigen als je Den Bos heet. Maar als Leiden wel ballen erin gooit en Den Bos niet. En dat doet Leiden gewoon beter. Een aantal aanvallende rebounds. De Von Shepard bijvoorbeeld. En uh, Seamus Boxley. Boxley die eigenlijk tot nu toe een vrij anonieme serie speelde. Maar vandaag uh, uitstekend en dominant aanwezig is met tot nu toe al 20 punten. En uh, drie rebounds. Boxley die de kaart trekt uh, voor Leiden. En uh, dat hebben ze nodig. Nu uh, de bal, uh, ja, die wordt zo meteen vrijgegeven. Het is zo warm in die hal dat iedere keer als de speler ook maar in de buurt van de grond komt er in plas water ligt. En de jonge mannen die uh, met de dweil in hun handen staan, die hebben vandaag overuren. Nog vijf minuten en één seconde. Zes punten verschil. Het kan natuurlijk altijd nog door die drie punten. Maar het is zo'n wedstrijd als dat gaatje echt groter dan vijf, zes punten wordt. Dan denk ik dat Leiden het Ze krijgen nu de bal. En de scheidsrechter loopt nu de andere kant op en zegt er moeten meer dweilers komen. Er ligt een enorme plas daar op de grond. Het ligt even stil. Het is warm in die 5 mei al. En het zal nog wel warmer worden in de laatste vijf minuten. stand 54-48. Het is ook warm in Parijs bij Sijsling tegen Muller En het was in evenwicht, Mark Brasser. Ja, en de partij is ook in de derde set uh, volledig in evenwicht. Twee games gespeeld. Het is 1-1 uh, kansen voor uh, Igor Sijsling om de service van uh, Gilles Muller te breken. Drie breakpoints heeft de Nederlander al gehad. Maar op die, uh, ja, in alle drie de gevallen speelde Gilles Muller een, een uitstekend punt. Sijsling uh, aangemoedigd door uh, veel Nederlanders op uh, baan 2... Tijd in de eerste week van Roland Gros. Veel Nederlanders die naar Parijs reizen. om ja, niet alleen de Nederlanders natuurlijk in actie te zien. maar ook veel andere topspelers. En onder al die toeschouwers zagen we ook eventjes. Dave's Cup Captain Jan Siemerink. Ik kijk natuurlijk vooral naar de verrichtingen van, van Igor Sijsling. Nederland gaat in september voor de Davis Cup spelen. Doet dat tegen Zwitserland. Dat verhaal is bekend. Misschien wordt er gefederer. In ieder geval zal Wawrinka zal meekomen. Er is voor Gravel als ondergrond gekozen. Nou ja, er wordt hier in Parijs ook Gravel gespeeld. Dus het is een mooie gelegenheid voor Siemerink om te kijken hoe zijn spelers het doen. Thomas Gorel, uh, Huta Galun, uh, die vlogen er allebei al in de kwalificatie uit. Dus, nou ja, Igor Seisling, misschien wordt dat dan wel de tweede speler achter uh, Robin Hazen. We hebben natuurlijk ook nog Timo de Bakker, die in Futures speelde deze week. Ja, Zelfs is hij inmiddels afgezakt. Geen Challengers, maar Futures. Inmiddels voor Timo de Bakker haalde wel een uh, finale verloren daarin. Uh, heel langzaam kan je zeggen dat hij ook misschien een beetje op de weg terug is. Zowel dat nog een heel lang verhaal en een moeilijke reis zal worden voor Timo de Bakker. Maar het is voor Simmering toch kijken op, op, op deze ondergrond, op ground om te kijken wie, ja, wie, het, wie het goed doet en, en, en wie er uh, progressie ook boekt gedurende zo'n seizoen... om uh, zometeen in aanmerking te komen voor de tweede single achter uh, Robin Haase... Tegen, uh, tegen Zwitserland in de Davis Cup. Goed, Sjil Muller heeft uh, zijn service game nog altijd niet binnen. Sterker nog, het is weer een breakpoint voor uh, Igor Seisling. Het vierde dus uh, in deze game. Maar de Nederlander heeft, heeft de moeite om dat, uh, om dat breakpoint te benutten. Je kan ook zeggen dat Sjil Muller gewoon op die beslissende momenten gewoon heel goed speelt. De uh, umpire van de baan er is wat de discussie over de eerste service van uh, Sjil Muller. Müller. Het handje, de vlakke hand van de umpire. Dat wil zeggen dat de bal in was. Igor Seisling betwijfelde dat. Er is natuurlijk geen, geen Hawkeye hier in Parijs. Bedoel, de lichtgraffel, de afdrukken zijn duidelijk te zien. En de umpire die zag ook naar nou, die eerste service van Gilles Muller. De bal ging via het net. En dat betekent dat de Luxemburger twee keer mag serveren. Hij Heeft zijn eerste service inmiddels gemist. Komt zijn tweede service, speelt hij naar buiten, naar de backhand. En dan komt hij goed ingelopen. Weer voert hij de druk op. En dat speelt hij, dat speelt hij goed. 40 gelijk dus bij 1-1 in de derde set. Wedstrijd volledig in even. En eindelijk is het zover. We gaan uh, weten wie de Giro gaat winnen. Want ze zijn onderweg, hè, Sebastian? Allemaal vertrokken op uh, ja, nu nog wel. Een roze zondag, zou je kunnen zeggen, in Milaan. De huiskleuren natuurlijk van uh, de Giro d'Italia wilde uh, roze uitingen. En ik moest er toch wel eventjes ook aan denken... toen ik Joaquin Rodriguez zag vertrekken met een uh, voornamelijk uh, roze helm. Een roze tijdrichtpak, zo'n snelpak. Goed voor de aerodynamica. Roze overschoenen, roze strepen overal ook op de fiets. Alleen dat dichte achterwiel dat is zwart van kleur. En Joaquin Rodriguez is inmiddels 3 minuten en 40 seconden onderweg op dat tijdritparcours van 28 kilometer. Voor hem gestart, rijder Hesjedal. Als je kijkt naar de Canadees, zie je gewoon dat het van nature een betere tijdrijder is. Hij zit wat minder ver naar voren op het zadel. Het ziet er allemaal beter, allemaal gestroomlijder uit. Meer zo'n tijdrijdershouding. De rug is wat rechter. Bij de langere Canadees ook veel langer dan die jonge, dan die kleine Joaquin Rodriguez, niet zo heel jong meer hoor. Joaquin Rodriguez, sterker nog, is twee jaar ouder dan Rijder Hesjedal. 33 om 31 jaar. Hesjedal moet eens goedmaken op Joaquin Rodriguez. 31 seconden. Scarponi is onderweg naar uh, dat uh, eerste tussenpunt. Net als Thomas de Gent, natuurlijk. Waar ook Damiano Koenego dadelijk gaat passeren. En Damiano Koenego is de nummer 6 uit dat algemene klassement. Daarna kwam Basso, dan de Gent. Scarponi, Hesjedal en Rodriguez. Op die manier rijden ze door de straten van Milaan richting een beetje de buitenwijk aan de westkant van de stad. En dan ligt daar een rotonde en daar hebben de organisatoren gedacht. Dit is wel ver genoeg. Hier maken we een U-bocht en gaan we weer terug. Joaquin Rodriguez zoekt naar de ideale positie. Is een beetje aan het murven als het ware op dat zadel. Gaat een beetje heen en weer. Ligt nu weer met zijn armen in de beugels voorin. Om te proberen zoveel mogelijk snelheid te ontwikkelen. Had dus even wat moeite bij het inrijden van het tijdritparcours. Eerder vandaag Ik kwam in aanraking met een dranghek Hij besleerde. Hij blesseerde daarbij toch zijn schouder lichtjes. Maar het ziet er in ieder geval wel aardig uit. Op weg naar de 11 kilometer. Daar ligt het eerste tussenpunt. En dan weten we meer over hoe het gaat. Met de Gent, Scarponi, Hesjedal en Rodriguez. De vier toppers uit de Giro. En die houtkamp dan weer bij de FPK Games. Mooie race, 800 meter. Met de man die hem in uh, 2008 won. Vier jaar geleden, Robert Lathouwers. Werd toen, hij kwam uit het niets, won de 800 meter hier in Hengelo. Groot talent, maar helaas, helaas, hij uh, raakte geblesseerd. Veel blessures en dat talent moet nu in 2012, maar is uitbetaald worden. Hij uh, loopt goed aan de binnenkant. Op die 800 meter. Eh, sterke 800 meter. Met onder andere Adam Kschot, De Pool. Europees kampioen indoor. En als ik dan kijk, dan zie ik op de vierde plaats Robert Lathouwers. Eh, op kop loopt die Kschot, Maar Kivuvo komt ook aan de buitenkant goed mee. Maar hij loopt uitstekend hoor. Robert Lathouwers nu doortrekken. En binnen de E46-70 lopen. Zal het niet makkelijk worden. Maar hij zit heel dicht bij de kop. Hij wordt vijfde, denk ik zo. En dan eh, wordt zijn tijd heel belangrijk. je kijkt naar de tijd. En dat is E44. En een beetje. De winnaar 1,43,83. Maar Robert Lathouwers loopt 1,44 en een beetje. En als dat echt zo is, dan heeft hij een uh, wereldtijd gelopen voor een uh, Nederlander. Maar ik, uh, ik betwijfel het. Ik, ja, ja, ik zie toch die armen omhoog gaan. Ja, ik geloof het eigenlijk zelf ook niet. Maar Lathouwers lijkt hier zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Want hij loopt volgens mij onder de 1,45-25. de limiet. En dat zou toch wel een unieke prestatie zijn van deze jonge man uit Rotterdam die de Olympische ring... ...al op zijn lijf heeft laten tatoeëren. Adam Kjot wint met 1,43-83. Maar iedereen komt nu rond Robert Lathouwers staan. En hij laat nu ook die tattoo zien op de rechterarm. Want kijk jongens, dat was hem. De Olympische Spelen, daar ga ik gewoon naartoe. Let maar op, Robert Lathouwers loopt op de 800 meter. De limiet voor de Olympische Spelen en voor Helsinki. Dat is ontzettend knap. Datgene wat hij vier jaar geleden deed op de FBK Games... ...dat doet hij nu weer. Namelijk heel goed lopen op de 800 meter. Hij wordt al vijfde, maar zijn tijd is goed voor Londen. We gaan weer basketballen. Leiden, Den Bos, Leon Kersten. Hoe lang nog? <laughs> nog twee minuten en vijf seconden. En uh, beide ploegen stoppen al hun energie in de verdediging. Dat is wel duidelijk. De stand 56-52. Den bos heeft pas vier punten gemaakt dit uh, Leiden acht. Nu Wesley onder het bord. Rebound, Rosalves. En dat is het zesde punt. Maar daarmee is het wel 56-54. Even geleden stond Leiden wat ruimere voor 54 en 56-50. Toen werd er al een feestje gevierd in de 5 mei hal. Maar met deze stand, twee punten verschil, kan er nog van alles gebeuren. Seamus Boxley nu voor Leiden. 1 minuut 40. De schotklok tikt weg. Boxley moet nu naar de ring toe gaan. Er wordt verdedigd. De bal gaat er niet in. Rebound en bos. En gaat Turner als een gek naar de andere kant. Ja, hoe weinig punten kan je scoren in een kwart en eventueel toch nog de wedstrijd winnen. En daarmee het kampioenschap. 1-26. Rogier Jansen naar de ring wordt een fout op hem gemaakt. En dan mag hij twee vrije worpen nemen. En dan kan het zomaar weer gelijk worden. Ik moet er even wel bij zeggen, bij een gelijke stand gaan we verlengen. Maar dan heeft De Bos echt een probleem. Want er staan drie spelers met vier persoonlijke fouten en twee spelers met drie persoonlijke fouten. Ja, Bij hun vijfde moeten ze het veld af. Maar zolang uh, dat niet gebeurt. En Den Bos staat al een tijdje in die foute last. Uh, kunnen ze allemaal blijven spelen? Nu een time-out uh, voor de coach uh, van Den Bos. Nog 1.24, 24 tijd om even adem te halen. Leiden Den Bos 56-54. En die ademhalingstijd van Leon benutten wij om even naar Mark Brasser te gaan. Parijs, Sijsling, Muller, derde set. Ja, 3-1 in het voordeel van uh, Igor Seisling. Hij heeft uh, Müller toch gebroken in die, in die voorgaande game. Vier uh, breakpoints had hij uiteindelijk nodig, de Amsterdammer. Maar hij benutte hem uiteindelijk wel. Hij hield vervolgens uh, heel goed zijn service game, speelde een, ja, een heel steady service game. Hij staat dus op 3-1. Ja, en als je dit zo uh, ziet, deze partij zo bekijkt... en vooral kijkt naar het niveauverschil tussen uh, de nummer 122 van de wereld... Igor Seisling en de nummer 54, want dat is uh, Siel Müller... Ja, dan moet je toch constateren dat het verschil niet zo, uh, zo heel erg groot is. Tenminste niet in deze partij... Ja, zo heel langzaam bekruipt mij toch ook wel het gevoel van... Ja, waarom zou Igor de Seisling deze wedstrijd uh, niet kunnen winnen? Het zou eigenlijk heel erg zonde zijn als hij hem zou verliezen. Want hij zit gewoon uh, goed in de, in de partij. Het is dus uh, 3-1 in het voordeel van Seisling. Muller reserveert, staat uh, 15-0 achter. Ik heb het al vaker gezegd, een beetje, een beetje grillig af en toe de Luxemburger. Uh, die, die game waarin hij dan uh, gebroken werd speelde. niet ook een paar, paar slordige punten liet het zover komen. Ja, die, tot, tot vier breakpoints. Ja, dat is natuurlijk uh, niet goed. Maar uh, ja, hij kan ook mooie dingen laten zien. Dus dat dat, dat Goed wel weer veel. Goed, Zeisling moet gewoon zijn kopje erbij houden. Zijn eigen spel blijven spelen. Dubbele fout inmiddels van uh, Shiel Muller, Ook dat nog bij die 1-3 achterstand voor de Luxemburger. Dat is een vierde dubbele fout in deze partij. En dat betekent 0-30 op de service van de Luxemburger. En dat ja, geeft hoop voor Igor Zeisling kansen misschien wel om uh, een dubbele break voor te komen in deze derde set. Eerste de set uh, 6-2 in het voordeel van Zeisling. Tweede voor uh, Shiel Muller 7-5. En ja, nu dus uh, goede kansen voor Igor Zeisling om uh, de derde set naar zich toe te trekken. Het is 3-1 in het voordeel van de Nederlander. Muller serveert 0-30 op de service van de Luxemburger. Leiden, Den Bos. Den Bos klampt weer aan, Leon. Ja, ik moest even kijken of Rogier Jansen die eerste vrije worp erin gooide. En dat deed hij. En dat is het 56-55. Ik zei eerder al, het gaat in de laatste tellen van het vierde kwart beslist worden. Toch een beetje verrassend. Want toen Leiden op 56-50 stond, dacht ik, het is voorbij. Ze hadden ook balbezit. Maar Den Bos toont karakter. Die tweede vrije worp is mis. Dat is de rebound voor Leiden, 56-55. 1 minuut 20 nog te spelen. Kijken wat Thomas Jackson voor Leiden gaat doen. 56, 55. Bij overwinning van Den Bosch zijn ze kampioen. Bij een overwinning van Leiden is donderdag iedereen in Den Bosch voor de volgende wedstrijd. Tijd tikt weg. Thomas Jackson nu aan de linkerkant. Zoekt Boxley. Boxley gaat 1 tegen 1 tegen Wesley. Hij gooit de bal omhoog. Pakt zelf de rebound. Iedereen ligt onder die ring. Maar Leiden heeft een rebound. En dus de bal. En dan legt de scheidsrechter weer even het spel stil. Omdat er weer een plas water op de grond ligt. En uh, dan moet er weer gedweld worden. Ja, dat krijg je in die uh, overhete hal, mag ik haast wel zeggen. De spelers komen even bij elkaar om te overleggen. Maar de plas is denk ik niet zo enorm groot. Want ik zie twee jongens daar met hun dweil de vloer vrij snel droog krijgen. Maar die aanvallende rebound in de eerste helft was uh, met name vorige wedstrijd was dat uh, de kracht van Leiden. In die overwinning in Den Bosch in uh, wedstrijd 4. En nu was het een hele belangrijke. Het reboundverschil is er amper. Maar dit was een belangrijke. Leiden opnieuw met de aanval. Maar ze moeten natuurlijk wel scoren. 56-55. Arvin Slachter zoekt de ruimte. Krijgt hij niet. Paas naar de buitenkant. Naar Thomas Jackson. Moet een drie punten schieten. Die gaat er niet in. En de rebound is voor Peter van Paasen. En dan fluit de scheidsrechter voor een fout denk ik van Arvin Slachter. Ja, en dat is heel dom van Arvin Slachter. Want dan mag de heer Van Paasen met zijn 32 jaar, 2 meter 11, International, heeft alles meegemaakt, naar de vrije worplijn lopen. Dan hoeft in bos helemaal geen aanval te spelen, geen, geen tijd te benutten, geen ruimte te zoeken. Ze mogen gewoon twee keer vanaf de vrije worplijn proberen om op voorsprong te komen. Domme fout van Arvin Slachter. Om direct die rebound die van Paasen pakte, even zijn pols aan te tikken. En dan eens kijken, Peter van Paasen, de ervaren man aan de zijde van Den Bos, die mag naar de Vrije Worplijn. Hij is het hele seizoen eigenlijk geblesseerd geweest tot anderhalve maand geleden. Hij moet nu in zijn ritme zitten en twee Vrije zien te benutten. De eerste Vrije Worp is onderweg, feilloos, geen ring. En uh, dan lijkt het erop dat Den Bos op voortvorm gaat komen, maar ook dat uh, is geen zekerheidje hoor. Peter van Paasen krijgt nu de bal aangespeeld, 56, 56, nog 44 seconden te spelen. Beide teams nog wel een keer boven zitten. Peter van Paassen, tweede vrijworp, die zit erin. En nu ligt de druk bij Leiden, want ze moeten scoren om een extra wedstrijd af te dwingen. 56-57 naar twee vrijworpen van Peter van Paassen. Thomas Jackson naar Sheppard. Sheppard wil alleen naar de ring. Komt daar Consalvers tegen en gooit de bal weg. En Rogier Jansen pakt hem af. Rogier Jansen die zo gehaat is in Leiden. Iedere keer als hij de bal krijgt, wordt hij uitgevloot, uitgejoeld. Maar De Bos verdedigt deze heel goed. Ze dwingen de von Shepard naar de achterlijn te gaan. Die moet pasen, omdat Goncalves hem goed verdedigt. En hij moet pasen in de, naar zijn medespeler. Maroghi Jansen staat daar. Die pakt de bal af. Hij kan nu een, nou, een kleine voor zij doen, maar nog niet beslissen. Want hij moet eerst twee vrije worpen gooien. En dan krijgt Leiden zeker nog één keer balbezit. En dan uh, zal er uh, nou ja, afhankelijk van deze vrije worpen zullen we zien wat er gaat gebeuren. Rogier Jansen, toch zeker wel een 80% vrije worpschutter door het seizoen als er geen druk op staat. Wat nu? Feiloos raakt wel de ring, maar hij zit erin. 56-58. En dan te bedenken dat het 56-50 was bij nog 4 minuten te spelen. Dus De Bos zet in 3,5 minuten 0-8 run neer. Rogier Jansen, tweede vrije worp. Die is uh, onderweg en die zit erin. 56-59. En dan moet Toon van Helfer helft er een time-out pakken. Want hij moet een spelletje neer gaan zetten waar drie punten uitgemaakt kunnen worden. 1 uh, minuut de tijd voor de spelers om te overleggen. Tijd om even af te ronden. 56, 59, nog 31 seconden. Maar wij gaan door met Sebastian Timmerman. Zijn er al tussentijden in de Giro? Bijna iedereen is langs het eerste tussenpunt. Behalve de leider, behalve Joaquin Rodriguez. Maar hij is onderweg naar die rotonde waar je zeg maar terugrijdt richting de stad. Puff nog een keertje. Daar neemt hij de rotonde. 14, 24. 14, 24. Nou, dan heeft hij nog twee seconden over. Twee seconden respijt ten opzichte van... Joach van Rijder Hesjedal die hij mag verliezen. Hij ligt al 29 seconden achter nu op Rijder Hesjedal En hij mag maar 31 seconden verliezen. Dus is de Canadees bezig om de Giro d'Italia te gaan winnen. En gaan wij weer snel naar Leon Kester voor die laatste aanval. Nou, nog net niet helemaal. James Boxley met nog 22 seconden. Dunkt hem erin. 58-59. Die time-out zou er komen van Toven Hij cancelde hem. Moet de bal naar de speler van Den Bosch. En dan krijg je de tactiek fout te maken... Seamus Boxley maakt de fout op Rogier Jansen, Die geen gelukkige wedstrijd speelt, maar zojuist wel twee vrije worpen benutten. Dat is de tactiek, want Leiden moet de klok stilzetten. Want het staat 58-59 en als De Bos de bal heeft, dan konden ze de tijd uitspelen. Dus dan moet je de fout maken om de klok stil te zetten en jezelf in een positie te zetten om nog een kans te krijgen. De Bos wel een wissel, want Peter van Paasen die gaf aan, ik kan niet meer. Dus kwam Stefan Wessels van de bank. En uh, ik denk niet dat het slecht hoeft te zijn. Want Wessels is uh, ook een ervaren speler. Iets minder oud. Roger Jansen nu wordt door uh, 1300 man uitgesloten. Die gooit die Vrije Worp er feilloos in met nog 21 seconden. En wat gaat Leiden dan doen? Een snelle score of al voor de driepunter? Ik denk ze gaan het zo snel mogelijk proberen twee punten te maken. En daarna een fout weer op het spelen van de Bos. Eerst kijken wat hij met die Vrije Worp doet. Rogier Jansen, die zit er... Nou, voorkant ring, achterkant Bord en dan erin. Maar die telt net zo hard. 58-61. En nou wel een time-out van uh, Toon van Helfteren. En die kijkt nog eens even naar zijn bord. En dan is het van 56-50, 58-61 geworden. 2-11, 50 seconden rust in deze wedstrijd. 58-61. Gaan wij weer naar Mark Brasser, Sijsling tegen Muller. Hoe staat het in de derde set? Het staat 3-2 in het voordeel van Igor Sijsling. En dat had ook al zomaar 4-1 kunnen zijn in het voordeel van de Nederlander. In de vorige game bij die stand van 3-1 serveerde Giel Muller. Luxemburg kwam 40-0 achter op eigen service. En hield die game vervolgens wel. Deed hij deed heel knap en met enorm veel risico. Sloeg bijvoorbeeld een tweede service een ace met heel veel kick naar buiten. Ja, als je die bal een beetje verkeerd raakt gaat hij het stadion uit. Vervolgens nog een tweede service heel scherp naar buiten op links naar de backhand van, van Igor Zijsling, waardoor hij uh, in kon komen, de Luxemburger, en het punt uh, uiteindelijk kon maken. Hij houdt dus een service game, kost hem wel uh, heel veel moeite. En Igor Sijsling serveert nu om uh, op een 4-2 uh, voorsprong te komen. Inmiddels hebben we ook Robin Hazen met zijn coach Dennis Schenk gezien. Langs deze baan, mooi om te zien dat, uh, dat Robin Hazen en de, de coach uh, komt kijken naar het uh, naar, naar Davis Cup ploegenootje, zeg maar, Igor Zijsling. De Nederlander doet het dus goed, staat 3-2 voor in de derde set tegen Gilles Muller. Wordt vervolgd in het volgende uur, net als de ontknoping van de Giro, waar Hesjedal op weg lijkt naar de overwinning en de ontknoping eventueel voor de Nederlandse basketbaltitel. Wint Den Bosse titel of komt er nog een volgende wedstrijd? We weten het allemaal na het journaal van vijf uur in het vierde en laatste uur van Langs de Lijn. En NOS Langs de Lijn op één. Drie, twee, één. Ja hoor, het goud is voor Nederland. De dag